De man van 29 is vanmiddag in een woning in het noorden van de stad aangehouden. Vanochtend vroeg werden al vijf waarschijnlijk Algerijnse mannen opgepakt door een antiterreureenheid. Alle zes de verdachten zijn straatvegers die werkten in het centrum van Londen. Onduidelijk is wat ze precies van plan waren. De mannen zijn nog niet in staat van beschuldiging gesteld. De politie doorzocht tien panden in Londen, maar zou niets verdachts hebben gevonden. Paus Benedictus is bezig aan een vierdaags bezoek aan Groot-Brittannië... volgens het Vaticaan reageerde hij kalm toen hij werd ingelicht over de arrestaties. Zijn programma werd niet gewijzigd. In Chili verloopt de reddingsoperatie van 33 mijnwerkers sneller dan gedacht. Reddingswerkers zijn erin geslaagd om een schacht met een diameter van 30 centimeter te boren. De schacht komt uit in een werkruimte op 630 meter diepte. De mijnwerkers die nog dieper vastzitten kunnen die ruimte bereiken... De volgende stap is het verbreden van de schacht tot 66 centimeter, zodat de kompels door het gat passen. De mannen onder de grond helpen mee aan hun eigen redding. Ze moeten het puin afvoeren dat bij het verbreden in de werkruimte valt. De Chileense autoriteiten schatten dat het nog ruim zes weken duurt voordat de mijnwerkers boven zijn. Ze zijn dan wel eerder thuis dan kerstmis, wat aanvankelijk de voorspelling was. Op het EK tafeltennis zijn alle Nederlandse vrouwen in het Enkelspel uitgeschakeld. Li Jiao werd als laatste uitgeschakeld, ze verloor in de achtste finale van de Turkse Melek. Li Jiao was in het Tsjechische Ostrava als vierde geplaatst. Linda Kremers en Li Jai waren al eerder uitgeschakeld. De drie Nederlandse vrouwen wonnen wel het landentoernooi. Het weer vanavond geleidelijk droog, vannacht nog buien langs de kust. Het wordt 6 graden. Morgen overdag opnieuw buien en 15 graden. Dit voor... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon zee, zee, zandvoort en zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Zie het. We are coming to you.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 Five, four, three. 17 september 2010, leuk dat je weer bent ingeschakeld op jouw CFM Zonvoort. En er staat een drie uur lang aan de je het voor jou klaar. En wat dacht je van deze plaats? Inaya Day versus Diego Ray en Nick Corlein, Till the Morning Comes in de Cortez Wave Mix. En ik zal je zeggen, er staan nog veel meer van deze lekkere nummers op de gehele single. Hé, hey, wat hebben we allemaal vanavond voor jou klaarstaan? Naast natuurlijk een enorme collectie... ...met een mazende ebap... usb sticks Heel veel hete nieuwtjes, want ja... ...we hebben binnenkort het Amsterdam Dance Event weer voor de deur staan. En dat betekent dat alle grote namen die maar wat te betekenen hebben in de dance world... ...weer naar Amsterdam komen. En ongetwijfeld gaat één of twee nieuwtjes daarover. Wat hebben we nog meer? Natuurlijk onze tweeter door dit vanavond in de show... Rond de klok van 10 voor 10, daar komt natuurlijk de See It Partykaart voorbij. En ik denk dat daar zomaar eens een paar leuke feestjes in zitten. Komende zondag, als afsluiter hier bij Bloemendaal, want dan is het toch het einde van het strandseizoen. En ja, onze mailbox, hij staat ook gewoon open. Het welbekende adres, seeit.cfmzandvoort.nl. Alles wat je maar kwijt wil, drop het in de bus. Laat die spam maar zitten. Goede demo's, altijd welkom. Zo is deze promo, hij kwam binnen. Esteban Calo versus Vin Vincenzo Calea en Luco Lento. Ik hoop dat ik een beetje goed uitspreek. ja. Als de muziek maar lekker is. Tot 12 uur! See it, keer door je speakers op Zandvoorts grootste dansvloer. Straks ook weer in de house onze enige echte DJ Dion City. Die heeft hem vorige week moeten missen. Waarom? Dat zal je misschien zo meteen zelf wel vertellen. Blijf lekker luisteren. Pak er wat te drinken bij. Dan ik nog een koffie. Zandvoort. Zie je het keihard door je sneakers? En ja, dan gaan we het eventjes hebben over sneakers. Sneakers Festival wel te verstaan. Wat morgen 18 september weer gaat plaatsvinden. En ja, zit er nog een cadeautje aan te komen? Zo op de valreep voor het einde van het outdoorseizoen. Weeronline.nl voorspelt weercijfer 9 voor het sneakersfestival. Aanstaande zaterdag 18 september van 1 uur middags tot 11 uur avonds. Op Aquabest, dat wil zeggen veel zon en nauwelijks wind of regen op het Brabantse strand. Dus nog eventjes één keertje buiten spelen. Bezoekers die over een mobieltje met internetfunctie beschikken... surfen naar www.sneakersfestival en worden dan automatisch doorgelinkt... naar de mini-website van Sneakersfestival. Die speciaal is ontwikkeld voor compact gebruik op de mobiele telefoon. Hier vind je een plattegrond van het festivalterrein, een routebeschrijving... Informatie over het openbaar vervoer en de huisregels. Maar al vooral super handig: de line-up inclusief timetable wordt snel en duidelijk weergegeven. Meer dan 60 artiesten staan paraat op de diverse podia. Mainstage, sneakers, Music, smaakstof, live-stage, gelater, dikke drama en in de Smirnoff B-Dare Cube. De invulling van de Smirnoff B-Dare Cube is bekend. Samengesteld door winnaar Casper Koistra, Stoman en Sam Creus. Chili Confusion, Stefano Richetta, JR, Vince Mugen en Tri Trisa Kraut zijn toegevoegd aan het festivalprogrammering. En er zijn meer aanvullingen. Jamie Fanatic verzorgde de opening set van de Sneakers Music Podium. En Nicky Romero vervangt de eigenlijke onvervangbare Benny Rodriguez, die in verband met privéomstandigheden helaas verstek moet laten gaan. Pendelbussen en carpoolen. De organisatie doet er alles aan om te zorgen dat je zaterdag op tijd frontline staat bij je favoriete sneakers festival DJ. Kom je met het openbaar vervoer? Vier keer per uur gaat er een trein van station Eindhoven naar station A. Best. Vanaf daar rijden er de hele dag vanaf 1 uur s middags tot ongeveer half 12 pendelbussen op en neer naar Aquabest. Een retourtje kost slechts 5 euro. Kom je met de auto en heb je nog plekjes over op de achterbank? Maak een carpool afspraak op uh, ridehere.nl. Carpool is gezellig, goedkoop en goed voor het milieu. En je kan er ook nog, mee, nog iets mee winnen. Nou ja, daar zijn de meeste Nederlanders gek op. Dus de eerste 25 carpool dates worden beloond met een velbegeerde parkeerkaart. Die gratis toegang geeft tot een parkeerplaats vlak voor de entree. Daarnaast winnen alle inzittenden van twee gelukkige carpoolauto's een VIP upgrade van hun sneakers festival ticket. Meer uitleg over deze actie vind je op ridehere.nl. Ja, dan hebben we ook weer... Er gaat een nieuwe cd aankomen. De nieuwe sneakers. Leuk voor thuis of in de auto. De nieuwste sneakers cd. Deze dubbelaar draagt de titel Sneakers Festival. Compiled en mixed bij René James en Ralvero. Het album wordt tijdens het festival gelanceerd. En is te koop bij de merchandise stand op het festivalterrein. Evenals diverse housequake en sneakers t-shirts. Reserveer je hem liever online? Dat kan onder andere via de welbekende site bol.com. Jager Messer en Sousa... Tussen het dansen door even opfrissen met een buisje Jagermeister... ...kan in de ijsbar van de Jagermeister Experience. Of we klimmen dek daar bovenop... ...om in de zitzakken het sneakersfestival te overzien. Sousa is als Margarita-bar aanwezig. Hier drink je cocktails met control, limonzap en fruitige tequila blanco. Chillen en nippen aan deze Mexicaanse klassieker... ...kan op strandbedden in de Sousa Lounge. Nou, als het goed weer is, komt het helemaal goed... Zullen we nog eventjes kijken wat er onder andere staat. Op de Mainstage vind je onder andere... Crew Venetics, Funkerman, Beggy Bekovic, René Ames... Bingo Players en Tony Scott, Nicky Romero en MC Janto. Wat hebben we nog meer op de sneaker stage? Jasmine Lebon, Carl Triggs, Moussaac, Prokovic, Ralvero, Schizophrenics. Op de Smaakstof-podium uh, vind je... Jury Donuts, Eric I, e, Timo Romme, Frankie Rizzardo, Bjorn Wolf... Keizer Disco DJ Mad Skills. De Man Zonder Schaduw, Warmfellow. en een hele goede Joris Vorn. Wat hebben we op de glazen stand? Dan komen we tegen The Dark Raver, Tony Chacha, Ruben van der Meer. DJ Rocket Back to Back versus Oliver Twist. We hebben Vato Gonzalez, DJ Jean en de Party Squad. Zeg je nou, ik ga liever naar de live stage. Daar hebben we Nissel en Aanschier, Opposites, Extints, Zwartlicht en Super Jam. En de Smirnoff b There Cube. Je hoorde net al Stoneman and Some Craziers. Stefano Ricetta, J.R. Vince Moegen en Theresa Kraut. Heb je nog geen kaarten? Ga dan even naar de site van uh, Paylogic. En koop daar je kaarten voor een leuk dagje uit. Uh, zeker met dit goede weer. En ja, een plaat hier zeker niet mag ontbreken. Dat is deze van de shapeshifters. Helder Skelter. En dan niet in de original. Want die is uh, vrij saai. Maar deze Daddy groove Magic Island R Rework. Een mond vol. Die doet het erg goed op de dansvloer. Zo ook dat je meer hoort. Wij zien het jou zievems woord. Met zometeen rond de klok van 10 voor 10. De Ziët Party guide met alle feestjes op een rij. Waar je bij moet zijn. Zorg dat je hem aanhoudt. Skelter in de Daddy's Crew Magic Island Rework. Ik zal je zeggen, wat een vette plaat. Hij is er ook nog in onder andere de Shapeshifters de mix En die is ook ontzettend goed. Maar ja, die is leuker voor continu in de mix te draaien. En je weet, hoor je hem nog wel bij DJ Dion Sydney live in de mix. Zometeen van 10 tot 11 non-stop. Zorg dat je erbij bent. En ja, de mailbox, hij gaat gelijk open. En ik zie hier een mailtje van Annemiek. En Annemiek zegt, wat een fijne platenweer. Ik kom helemaal in de stemming van Ibiza, waar ik deze zomer op vakantie ben geweest. Nou, dat is ook de bedoeling. Heb jij ook een mailtje? Stuur hem naar seeit.cfmzandvoort.nl En wie weet, haal we hem straks in de uitzending. Over naar Backyard. Je weet wel, dat leuke feestje in Haarlem. Een unieke editie van Backyard. Er kan, nam er, kan er namelijk maar één de laatste zijn. Na ruim twee jaar bewogen jaren in het Haarlemse patronaat komt er een einde aan het meest uit de hand gelopen tuinfeest van Noord-Holland. Maar Backyard stopt er niet mee, zonder nog eenmaal gas, uh, vol gas te geven. Quit out with a bang, zoals he, dat in het Engels heet. Op zaterdag 9 oktober staan househelden Brian S., Victor Corral en Freddy Spool, resident Sven in bij in een, uiten, uh, een afsluitend waardig spektakel. De afgelopen jaren heeft Backyard zijn stempel op het zijn nachtleven gedrukt. Met een aantal legendarische avonden en optredens. Menige toonaangevende nationale held heeft er een plaatje opgelegd. Van Irkie tot Lebek-Luke. Van Don Diablo tot Avo Jack. En dat alles onder het bezielde residentiële toezicht van Sven en Tetro. Maar die twee gaan momenteel zo als een speer. Dat laatstgenoemde de organisator van Backyard heeft besloten zich volledig te storten op draaien. Geven is ongelijk natuurlijk. Hij stond... ...nog met Sensation dit jaar in de arena te knallen. Voor deze laatste editie zijn maar liefst drie hoofdstedelijke smaakmakers uitgenodigd. Te beginnen met Brian S., de man die ooit begon als resident van de legendarische It... ...en sinds die tijd de dansvloeren van een hoop toonaangevende clubs heeft beroerd. Van de Roxy tot de Escape en van danver bij de Zuidenboeren tot de New Yorkse Twillow... Zij zet bol van de funk en de dansblijer Grooves. Hetzelfde geldt voor Victor Coral, die landelijke faam vergaarde met zijn werk als mede-organisator en resident van Rush. Inmiddels is hij een gevierde artiest in binnen- en buitenland. Samen met Ono vormt hij uh, een en organiseert hij het maandelijkse Babylon in Studio 80. Zijn motto achter de draaitafels is natuurlijk: feest! Freddy Spool heeft met zijn werk voor het boekingsbureau van Earth. ...en zijn eigen feest vrijbuiters een dikke vinger in de pap van het hoofdstedelijke nachtleven. Maar daarnaast is hij ook een bijzonder begenadigde jack. Zijn tag techhouse laat je oren klapperen en je ledematen schudden. Hetzelfde geldt voor overigens voor Sven en Tetro... ...die na jaren van samendraai zo'n team zijn geworden... ...dat ze hun hand niet omdraaien voor welke dansvloer dan ook. De Bravo op Lowlands, de grote zaal van de Melkweg... ...de Amsterdamse Cape Parade of het Bloemendaalse Strand... Allemaal kregen ze het fanjetje voor Zwen en Tetro. Helemaal op de laatste backyard. zal dit illustrat weet al natuurlijk niet verslagen. Daar kun je van op aan. En last but not least. Sik en Limon. Twee aanstormende talenten uit Haarlem en Amsterdam. Dit duo weet in een handomdraai hele zalen aan zich te onderwerpen. Daar zullen we de komende jaren veel van gaan horen... Komt allen dus nog eenmaal meevieren met Backyard en haar dansvloer, minnende de tuinders. Dan maken we met z'n allen voor de laatste keer de gezelligste achtertuin van Nederland Onveilig. Wil je kaarten kopen? Die zijn ook weer via Paylogic. Dus www.paylogic. En koop je kaarten. Door met goede muziek. Wat dacht je van deze? DJ Rex. Party till the sunrise. Ik vind het een mooie streven. Helaas stopt zie je het om 12 uur. Maar we gaan knallen. Alsof we Party Till the Sunrise hebben gedaan. Dit is jouw CFM's Zandwoord. 106.9, daar zijn we op te horen. Denk je, nou ik luister toch echt via de 104.5? Dat kan natuurlijk ook. Op onze livestream. Zoals ik al zei, Amsterdam Dance Event. En ja, Intuition, dat hoort er toch ook een beetje bij. Intuition gaat in razend tempo door en komt zo terecht bij inmiddels de vierde editie tijdens werelds een grote elektronische dance music conferentie. Het Amsterdamse Dance Event. Deze zal plaatsvinden op 21 oktober in de Escape Studio en Lounge. In deze showcase zal, zoals verwacht, Intuition het beste van opkomend talent. Van de trends en de progressive scene ten gehoor brengen. Samen met diverse speciale gasten, naast het feit dat het de 15e editie is van het Amsterdam Dance Event, valt er meer te vieren. Namelijk de lang verwachte release van Menno de Jong's mixalbum Intuition Sessions 2, Rio de Janeiro getiteld. In de Escape Studio worden magische momenten verwacht door de grootheden die op volle kracht hun muziek ten gehoor gaan brengen. Nick Chicale staat bekend om zijn moderne en volwassen sound in de hedendaagse trance Zijn harde werk in de studio heeft geleid tot nummers als Monday Bar, This Moment en zijn laatste wapenfeit 100. De laatst genoemde track is een samenwerking met Rank 1 en Wippenberg. Deze track zal uiteraard te beluisteren zijn op Intuition Sessions 2. Ook Woody van Eyden vroeg zich tot de festiviteiten tijdens Amsterdam Dance Event. Natuurlijk staat deze man, bekend als de Mastermind achter Heaven's Gate... Het nummer 1, Transmerk van Duitsland. Wees klaar om geëntertain te wo gaan worden tijdens zijn optreden. Zonder enige twijfel valt te zeggen dat hij de meest enthousiaste DJ uit te zien is. Amsterdam Dance Event zou niet hetzelfde zijn zonder de inbreng van gewaardeerd Nederlands talent. Leon Bouillier is geen onbekende van de Intuition Shows. Zijn nieuwe studioalbum, genaamd Fantasma, ligt nu in de winkels. Break prepared for a lot of new music. Hij staat bekend als een van de grootste DJ-talenten van Zuid-Afrika en maakt zijn debuut op de Nederlandse bodem, Shane Helkom. Zijn eerste twee tracks zijn dusdanig goed ontvangen door Intuition's Big Boss, Menno de Jong, zodat hij ze onmiddellijk heeft getekend voor zijn nieuwe mixalbum. Met maar liefst drie nieuwe singles, Better World, Bambino en Sunset in Rio, is het de bedoeling dat Shane wat warmte gaat brengen in de grillige herfstmaanden. Het mixalbum zal deze avond exclusief te verkrijgen zijn voordat het later die week uitkomt op de officiële release datum. De Escape Lounge speelt deze avond een gasseer voor artiesten die recentelijk outside the box zijn gestapt. Grappig genoeg is dit de naam van het debuutalbum van Marcus Chosso en van Elke Kleins eigen legendarische label. Beide mannen geven hun eigen draai aan de avond wat een mooi contrast geeft tussen de gelikte en duistere kanten van het genre. Ed Brown kan voor sommigen een relatief nieuwe naam zijn, maar hij is een artiest die voorbestemd is voor de grotere dingen in het leven. Zijn producties geven het woord helder met een nieuwe betekenis en hebben een plekje verworven bij elke grote progressive en trans-DJ van deze tijd. Kots Kitchens, eigen rockster Neil Navarra, is de garantiestempel voor het evenement. De combinatie van het harde werken en zijn eigen clubavond, samen met MTV Daredevil Matthew Pritchard genoemd, Sleep When You're Dead, ...heeft hem voor de, door de hele UK gebracht... ...en nu ook naar het Nederlandse Amsterdam Dance Event. Wees er op tijd bij en koop je kaartjes in de voorverkoop... ...want met de huidige line-up en het spectaculaire uitzicht op het Rembrandtplein... ...is het een kwestie van tijd tot de tickets zijn uitverkocht. Nog één keer de datum. 21 oktober zet het in je agenda. Een week lang staat Amsterdam op zijn grondvesten te schudden. En ja, wij gaan er natuurlijk ook weer als van ouds heen... En niet zonder reden. Want wat is er allemaal te beleven? Enorm veel. De komende weken houden we je natuurlijk op de hoogte. En de titel van deze plaat. Hij wordt al doorheen gezongen door Olly James. Samen met Nervo. Pieter en Sana hebben hem onder andere genomen. Je hoort hem nu. Op jouw CFM standwoord. Keihard Zandvoorts grootste dansvloer. DJ Dion hier. mogen we een groot applaus. Goedenavond, Dennis. Hallo. hallo. Hey. hey, leuk dat je er weer bent op ja. Zandvoors grootste dansvloer. We krijgen allemaal mailtjes en je hebt ze natuurlijk ook gezien. Alle ja. beters gaswensen. Ja, ik uh, bedankt allemaal. Ik ja. ben er, uh, ik word er heel erg... Uh, ja, je krijgt gelijk uh, uh, rode koontjes met, uh, uh, emo ervan. Emotioneel ervan. Nou, dat hoeft niet, hoor. Hey, maar vanavond... Volgens mij ga je weer knallen. Je zit te ja, stralen. Okay, ik zie een maar. hele dikke cd-map bij je. Ja, ik, ik ben weer terug hoor. Oké, okay, nou dat belooft wat. En ja, jij hebt ook hete tweets volgens mij weer ja, meegenomen. Nou, ik, heb, ik heb weer een update gehad. Dus het is weer ja. allemaal... Uh, oh, oh, oh, oh. oh, oh, oh. Hey, ik heb er al eentje binnengekregen. Ja. Eric Mur Murillo die zegt... Ja, ik ben zojuist geland in Servië Voor een uh, Philip Morris uh, evenement. Ik denk dat het wel fun wordt. En uh, natuurlijk heel veel uh, voor de DJ Mac Top 100. Overal zie je tegenwoordig op de Zuid van de Telegraaf voor DJ's. Uh, stem op mij, stem op mij. Ja, nou ja, ja, ja. Ik zie er hier alweer eentje van Afro Jackie. Altijd in de herfst, hè? dan komen de, de, de komt die, de, top, uh, de Top 100 van DJ Mac. Maar ja, de mensen die moeten toch... Zelf bedenken van, nou, ik ga op jou staan niet. Dat heb is je, een beetje heb, van, nou... Heb je jou gestemd? Ik heb niet gestemd, ik nee. Ik Ik heb mijn stem al uitgegeven. Oké, okay, en... Uh, ik heb, uh, ik weet niet meer welke nummers, maar ik heb op X wel gestemd. Want dat vind ik gewoon echt de beste Zweedse DJ uh, die er is. Jawel. Uh, Chesto. Uh, wie nog meer? Eh... Uh, nou, ik weet, het, ik weet het even niet meer uit mijn hoofd. Ik weet... Maar een beetje de standaard namen. Ja, nou ja. De grote namen. Maxwell, die uh, vind ik gewoon zo goed bezig. Ook zijn remixes weet je van het afgelopen jaar weer. En uh, zijn nieuwe single, Nothing But Love, is gewoon weer zo'n zo lekker plaat. En echt, echt... Het is een hele mooie plaat. Want ja, en er zijn ach... verschillende remixen van. Ja, stuk ik heb voor er, stuk mooi. Ik heb, er heel veel, uh, ik heb hem heel vaak in mijn set gedraaid. Uh, als je vaak kunt ziet het hebt geluisterd. Uiteraard. Dat dacht ik ook. En, Gezien uh, de reacties in de mailbox. Ja, dus daar heb ik hem ook vaak gedraaid. En ja, en, uh, die Swedish House Mafia, weet je waar die bij zit? Dat, uh, ja, die zijn nu gewoon op dit moment heel goed bezig. Ja, de, de nieuwe. trouwens de promo-CD van uh, Swedish House Mafia met uh, vocalen erin. Dus misschien uh, leuk voor uh, zometeen. Oké, okay. nou, we zijn heel benieuwd uh, ja. daarna. Welke is dat? De deur die. Uh... Ja, de explicit uh... oh de, dat, is vocal, een, uh... dat is een hele mooie. Ik denk dat hij zo meteen nog wel even voorbij gaat komen. Voor het eerste, eerste uurtje nog. Voor het eerste uurtje nog eventjes. Ja. En wat hebben we nog meer natuurlijk? Uh, nog eventjes met de Twitters: gestos uh... in Stockholm. Die zegt iets uh, in het Stockholms. Ja, dat is, dat is het mooie. Hij had laatst iets in het Russisch. Dat wordt uh, allemaal vertaald uh, door uh, Google Googled Translate. Oh, kijk. Dus ja. het is niet door zijn te telefoon. <laughs> Hij zei ook al: I love Google Translate. Ja, zo, zo, als ik het een beetje zou kunnen lezen, heeft het iets van: Ik kom uh, feesten daar Ongetwijfeld. En uh, ja, er gingen de nodige tweets ook gisteren weer over. Uh, oh, oh, Gerso. Ook. Oh. Okay. Ja, 1,2 miljoen mensen hebben er naar gekeken. Ja, het is ja, een beetje de uh, nieuwe, nieuwe, nieuwe... Favs, hè. Of de nieuwe, ja, een nou, beetje... ik vind het nieuwe... gewoon een stel tokies. Maar het is wel grappig om te zien uh, hoe het uh, allemaal afglijdt. ja, vrouwen zijn heel erg open. Ja, en de heren ook, hoor. Maar het maakt niet uit. De DJ's genieten ervan. En die zeggen, oh, oh, wat fout. Uh, DJ, uh, DJ Jack, als je niet naar ziet je zitten luisteren, misschien wel naar Verne XFM. Is hij nu live? Uh, DJ Arno Kos Futurama is de shit Althans zijn mening dus Wat hebben we nog meer uh, Olaf Bozovski die is uh, druk aan het uh, produceren En ja tussen het produceren door Stond hij van de week eventjes op zijn dak Even uh, de dakpannen recht te leggen uh, Gezien het uh, huidige weer oh. Niet zo lekker Hij had mij ook kunnen bellen hoor. Ja jij bent er ook ontzettend goed Ik ben heel goed met dakpannen en uh, DJ Arno Kost nog eventjes terug te komen. Die is in Praag uh, gekomen. Hij is uh, Begaansje kwijtgeraakt. Ja, hoe krijgt hij het voor elkaar? Oh, uh... Nee, dus het zal uh, met het uh, vliegmaatschappij te maken en hebben. En morgen moet hij naar Canada. Dus Oei. dat Ik wordt weer lastig. De, de single One van de Swedish House Mafia is door een Belgische rockband uh, gecoverd. Oh, nou, dat, uh, dat lijkt me uh, toch wel eventjes wat anders. Nou, er staat een YouTube-link, maar dat houden we wel voor een ander keertje. Goed, nou even de Steve Angelo live uh, tweet En daar kom je vanzelf tegen. Cramophone. Etsy, die is uh, gewaardeerd uh, met een hele een mooie prijs voor zijn uh, release. Uh, wat hebben we nog meer uh, tegengekomen? Proc Fitch, die hebben hun uh, tassen maar vastgepakt. van morgen staan ze al om zes uur... Zochtens gaan Sochtens ze opstaan, we... Voor Sneakers Festival. Ja, ja. Pittig, pittig, pittig. Hebben we nog meer uh, Dennis er voorbij zien komen? Uh... Nee. Of is het een beetje stil? Ja. Oh, nou, de bingo players zie ik dat ze een hele gave uh, remix hebben gemaakt. En die willen ze heel graag sturen via een direct message naar laidback Luke. Hmm, dan moeten we een Luke maar even aanspreken. Daarom. En uh, Cheso die vindt Dirty Sout, uh, de bootlegmaster... Ze, uh, ze hebben hem zojuist uh, een hele nieuwe gave uh, trek gegeven. Hij heeft dus... heel veel nieuwe platen zo te zien. Ik ben benieuwd. Net als ik. Wat het de komende tijd gaat worden. Ja. Nou, hebben we nog meer uh, of laten we het hierbij? Zometeen de partykijt denk ik. Een dronken vrouw op de het laan aangehouden. Twee uur geleden. Potverdorie, het moet toch niet gekker worden. Dan draaien we eerst nog maar deze plaat eventjes lekker. Louis Vega, Diamonds for Life. Als je denkt, hé, hey, die hebben we vorige week in je set gehoord. Inderdaad, dat klopt. Dat klopt. Maar er waren zo overweldigend veel reacties via de mail. Kun je maar alsjeblieft nog één keer draaien. Voor die hele lekkere Ibiza-vive. Niet voor niks heeft die Vector het hem ook getekend en uitgebracht. Nu hier, Louis Vega. En ja, hij zit eraan te komen. De party guy voor deze week and the G-A-D Sydney. I got